al gemoed met het NWS-journaal. Britse militairen hebben op een olietanker voor de Engelse zuidkust zeven verdachten opgepakt. De verstekelingen hadden eerder op de dag de bemanning bedreigd. De politie en kustwacht hebben uren geprobeerd het incident te beëindigen. Toen de verstekelingen gewelddadig waren geworden, is de hulp van het leger ingeroepen. Volgens de BBC waren er zes helikopters betrokken bij de militaire actie. Niemand raakte gewond. Een appartementencomplex in Den Bos is ontruimd omdat er volgens de politie zeer waarschijnlijk een explosieve stof in een van de woningen ligt. De bewoners van 27 appartementen en mensen in een nabijgelegen moskee zijn in de buurt opgevangen. Of ze vanavond nog naar huis kunnen is onduidelijk. De politie kreeg vanmiddag een melding over de explosieve stof. Het zou niet om vuurwerk gaan. Om welke stof wel wordt uitgezocht door de explosieve opruimingsdienst van Defensie.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 Feyenoord heeft zijn eerste nederlaag dit seizoen op het nippertje weten te voorkomen. In Waalwijk werd het 2-2 tegen RKC. PSV verloor wel voor het eerst dit seizoen en ging in de Gelderdoom met 2-1 onderuit tegen Vitesse. Sparta heeft voor de derde keer op rij gelijk gespeeld en Rotterdam werd het 1-1 tegen Heracles Almelo. Fortuna Sittard verloor met 3-1 van Groningen. Het weer landinwaarts klaart het op. In de kustprovincies trekken nog wat buien over. Minima liggen vannacht rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Met opnieuw vooral in de kustprovincies kans op buien. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Een hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1409. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast en voor de komende twee uur in dit New age muziekprogramma. I Have Loved You. Dat is het nieuwe album van Frans Ofran. En um, ja, hij was blijkbaar in de mineur, want de track uh, wordt er al niet vrolijk van, Dance Without You. Daarna gaan we wat uh, moois, uh, of niet wel moois, dat weet ik niet, dat moet je zelf beoordelen. Maar in ieder geval James Asher, good old James, heeft een hele serie nieuwe albums gemaakt en uh, daar hoort deze ook bij Ocean of Stars. Dan gaan we terug in de tijd. En inmiddels is het dan 2015. En dat doen we met Stephen Hall, Pern, Marie Catherine. Uh, eens even kijken. Karani natuurlijk. Met uh, Equilibrium. Um, en dan uh, even kijken wat er nog... Veel James Asher in dit uh, uur. Wel drie albums. Dan natuurlijk All Groomer Khan. The Best Of. En uh, Once Again The Night. Catapple. En we sluiten af met uh, David Ananda. De vriendelijke vriend uit Brazilië. Die uh, mantra's uh, soms in zijn heel modern jasje steekt. En een, een buitengewoon swingend geheel ervan maakt. Peaceful Radio heeft een website. Pistolradio.info Daar vind je de playlist. Daar vind je mu muziek natuurlijk. Heel veel muziek. Dit programma. En natuurlijk uh, de andere nieuwtjes die zo af en toe langskomen. Veel luisterplezier.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 Listening to Peaceful Radio, please visit my website, masako-music.com. M-A-S-A-K-O-music.com.